Vijf uur. Het NOS journaal. Martijn van Beek. Meer illegale en mensensmokkelaars opgepakt. Ontvoerde Oostenrijker doet oproep. En vechtpartij in naar Topper Feyenoord P.S.V. De Maracujac heeft vorig jaar honderden illegale mensensmokkelaars en mensenhandelaren meer opgepakt dan een jaar eerder. Dat komt door betere mobiele controles aan de Nederlandse grens, zegt de Maracujac. Vorig jaar werden ruim 1700 illegale opgepakt, tegenover 1500 een jaar eerder. De regeringspartijen, PvdA en VVD, willen ruimere regels... voor grenscontroles door de Marlachaussee... die nu alleen steekproefsgewijs mag controleren. Maar de Europese Commissie is vanwege het Schengen-verdrag... tegen uitbreiding van de regels. Op internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar in Jemen werd gegijzeld... Terwijl hij onder schot, schot wordt gehouden zegt hij dat zijn ontvoerders hem zullen doden als er niet binnen zeven dagen losgeld wordt betaald. De video werd drie dagen geleden online gezet. De Oostenrijker werd samen met een fins koppel in het centrum van de jemenitische hoofdstad Sanaa ontvoerd. Volgens de regering van Jemen zijn de gevangenen later doorverkocht aan Al-Qaeda en naar een plaats in het zuiden van Jemen gebracht. De opkomst bij de Italiaanse parlementsverkiezingen valt tot nu toe tegen. Rond het middaguur had 14,9 van de kiezers gestemd. Bij de vorige verkiezingen lag de opkomst op dat tijdstip op 16,5. Verschillende politieke leiders in Italië hebben hun stem al uitgebracht. Oud-premier Berlusconi werd bij zijn stembureau in Milaan opgewakt... door drie halfnaakte actievoersters. Zij hadden basta Berlusconi op hun lichaam geschreven. De politie greep meteen in en voerde hen af.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 De treinen tussen Apeldoorn en Deventer rijden weer. Het treinverkeer heeft stilgelegen nadat een trein bij een station in Apeldoorn... op een sneeuwschuiver was gebotst. Het veegapparaat was door een onbekende oorzaak op de rails terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Het ongeluk gebeurde op station apeldoorn Ossenveld. De passagiers werden met bussen verder vervoerd. Het nieuwe kookboek van Johnny en Therese Boer... is uitgeroepen tot het beste kookboek voor chef-koks van de wereld. De eigenaars van het drie sterrenrestaurant restaurant De Libreien in Zwolle schreven het boek Puurst, het derde deel in een serie... over de evolutie van de Nederlandse smaak met kooktechnieken en recepten. Op een kookboekenbeurs in Parijs waren er ook prijzen... voor twee andere Nederlandse kookboeken. De, de Kreeft van Ronald Timmermans en Remco Kraaienveld... en het literaire kookboek Literalicious van Koen de Grote. In de eredivisie heeft Ajax niet geprofiteerd... van de nederlaag van koploper PSV. De Amsterdammers speelden op de valreep thuis 1-1 gelijk tegen Aro Den Haag... Ajax staat nu twee punten achter PSV. Utrecht heeft na twee nederlagen op rij weer gewonnen. In het eigen stadion won Utrecht met 4-0 van Roda. Feyenoord versloeg PSV met 2-1. Na afloop van die wedstrijd hebben spelers van beide ploegen met elkaar gevochten. Jermaine Lens van PSV stond Feyenoord en Joris Matthijssen in de katacombe op te wachten... om verhaal te halen over iets wat in het duel was gebeurd. De gemoederen liepen even hoog op en er was wat duw en trekwerk... Door tussenkomst van andere spelers en begeleiding kwam er snel een eind aan de ruzie. Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten en oosten nog ruime tijd sneeuw. In de rest van het land ook natte sneeuw, motregen en droge periode... bij een stevige noordoosten tot noordenwind. Ook morgen bewolkt en af en toe natte sneeuw of motregen. Dan wordt het 2 tot 4 graden. ABB ah, Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden twee kilometer file. Dat heeft voor een deel te maken met de leegloop van de Arena. Mensen staan ook op de A2 in de file daardoor richting Den Bosch. En daar is bovendien een ongeluk gebeurd. Allereerst bij Knoop het Oude Rijn, drie kilometer. En verderop bij Nieuwegein nog eens twee kilometer. Door het ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Twijfelt u over uw WOZ-aanslag?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 Die 6 minuten over 5, het rondje langs de velden beginnen en eindigen wij bij de enige wedstrijd die nog bezig is. AZ Nak, graag naar niet Kleine 10 minuten nog tot aan de rust. 1-0 nog altijd voor Nakt. Dat doelpunt van Goodellia aan het begin van de wedstrijd. De zet heeft inmiddels het initiatief wel te pakken. Maar kansen heeft dat eigenlijk nog niet opgeleverd de afgelopen 10 minuten. En wij kijken verder dit uur natuurlijk wel terug op de andere wedstrijden van het weekend. In de Eredivisie, en speciaal die drie van vandaag. En ook in het voetbal in het buitenland. Want daar was ook van alles aan de hand dit weekend.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 Change. In 80, de Pretenders en Back on the Chain Gang. Is het AZ dat drukt en drukt en een apsoek is de gelijkmaker, nou, allebei eigenlijk niet. Er wordt wel heel lichtjes gedrukt, maar op zoek naar de gelijkmaker. Zo ziet het er niet uit. Na 40 minuten, 1-0 voor NAC. Zet heeft wel heel veel de bal, maar levert hem ook heel vaak makkelijk in. Nu een bal naar de rechterkant van het veld. Halverwege de NAC-helft bijna. AZ, waar kan het oh. naartoe? Naar binnen toe bijvoorbeeld, richting Berends. Geen beste bal van Marcus Hendricks. Die het er nu voor de tweede keer mag proberen. Thomas Lam op de middenstip. Nou, gaat dus naar voren toe. Waar is Elte door? Waar is Maher? De maestro heeft naast zijn zwarte pak ook zijn stokje nog... Thuisgelaten bij AZ als Gorten maar weer eens inlevert. En de rover kan komen namens de ploeg uit Breda. Een tackle op de bal wordt er gezegd door Elm. Nou dat zal dan wel. Maar de scheidsrechter ziet er toch een overtreding in. Het is overigens niet Elm, het is Lam ter hoogte van de middenlijn. Waar Nak een vrije trap krijgt. Nee, je gaat toch ook kijken naar de grote namen bij AZ. Ik zei al, door en ook Maher een bovenbeenblessure gehad. Vorige week kon hij niet spelen. Hij kan zijn stempel nog niet op deze wedstrijd drukken. AZ speelt in een veel te laag tempo met veel te weinig overtuiging. En Kansen heeft het eigenlijk nog helemaal niet opgeleverd. Want ik zei om vijf uur zojuist, van ja, de afgelopen tien minuten niet. Maar ik heb één vrije trap gezien van Overtoom, die vorige week overigens prachtig scoorde. Zijn bal ging naast en dan is de koek wat dat betreft echt wel op als je het hebt over mogelijkheden, Kansen. Overname nu van Ellen in de as van het veld. Elte door Maher bijna. Daar zit Botticien dan tussen. Elthidoor gaat nog wel naar de linkerflank, waar de bal is terechtgekomen. En die is dan als laatste geraakt door een speler van NAC. Heel snel die corner genomen door Tidor. Overtoon, punt op gebied. Gaat een kapbeweging maken, denk ik. Ja, dan de voorzet met links voorbij de rover. Maar de bal over de achterlijn. Ja, het publiek is uitermate ontevreden met het spel van AZ. Die hoekschop zo snel genomen door Elthedorp. Waarom vraag je je af? Slinger die bal toch voor de goal? Dan heb je veel meer mogelijkheden, veel meer kansen dan zojuist. Minuut 42, 0-1 bij AZ Nak. Het hebben over Ajax-Ado Den Haag. Eerder op de middag wonders Feyenoord van PSV. En net als twee weken geleden, toen Ajax thuis speelde tegen Roda... moest er alleen even gewonnen worden om op gelijke hoogte te komen... met de club uit Eindhoven. En andermaal lukte het niet, werd het 1-1 tegen Roda. Vanmiddag werd het 1-1 tegen Ado Den Haag. Cherry strafte een fout van Mooisander overigens prachtig af. En Schöne, met een hele late gelijkmaker... zorgde dat het nog één puntje in Amsterdam bleef. Het leek dus veel op die wedstrijd van twee weken geleden. Ook toen werd het dus 1-1. U hoort de coach van Ajax. Frank de Boer. Ja, dat leek, er wel, uh, op, leek wel een kopie. Ik eh, vond vandaag nog beter eigenlijk dan uh, vorige week. We hebben meer kansen gecreëerd. Uh, gecreëerd. Alleen uh, we staan we weer, uh, of niet met lege handen, maar met één punt. En dat voelt als lege handen. Ja, zeker gezien het resultaat in de Kuip. Je had enorm goede zaken kunnen doen. dus sta je met een enorme kater. Ja, zeker. Kijk, je, je moet in de arena, dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. En uh, dat hebben we verzuimd. Van, uh, doelpunt tegen... Het is uh, heel duur. Dan moet je er twee maken. Nou, we waren er wel steeds heel dichtbij. Alleen, uh, het mocht niet baten vandaag. Ook uh, een discutabele buitenspelbal of een doelpunt over de lijn. En daar zit het net niet mee. En uh, ik ben wel blij dat we 95 uh, minuten hebben geknokt... Uh, na zo'n zware partij als afgelopen donderdag. Zag je dit uh, scenario zich al tijdens de wedstrijd ontwikkelen? Nee, ik had een heel goed gevoel uh, vooraf. Ook gewoon na de teleurstelling van afgelopen donderdag... Uh,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 Ja, uh, nogmaals, uh, je moet scoren als je tien uh, opgelegde kansen hebt, dan moet je er minstens drie inschieten. Ja, dit zijn ook vaak wedstrijden die het verschil bepalen tussen wel of niet kampioen worden. Voel je dat ook zo? Ja, kijk, uh, uiteindelijk had je gewoon rode en, uh, en Ado gewoon zes punten moeten hebben. Nu. Ja, het zijn er zijn vier vlies. Ja, dan sta je gewoon uh, bovenaan. En, uh, wat we nu wel hebben, we hebben gewoon alles in eigen hand. Als we alles winnen, zijn we kampioen. Dat was vorig jaar ook. En toen wou je ook alles. Er was een, een lange flits was dat. Maar zit dat er nu ook weer in? Nou ja, gezien het spel zeker. Kijk, nogmaals, ik teken voordat ik elke wedstrijd zoveel kansen kan creëren. Alleen, dus, we zullen er toch wel eens een keer een bal gaan inschieten. Frank de Boer, hij houdt de moed erin richting het einde van het seizoen. AZ tegen NAC, slotfase van de eerste helft. niet Niemeijer. Halve minuut toch in de officiële speeltijd. Er zal niet veel tijd gaan bijkomen, want er is niet veel gebeurd. Er is niet veel gebeurd op het gebied van blessures, maar ook niet op het gebied van kansen en leuke momenten trouwens. Want eh, Nak laat ook niet al te veel meer zien het afgelopen half uur. trap voor Nak is eindelijk genomen door Van der Weg. Een meter of 15 voor de middenlijn. Bottingham gaat dan met de balmaak terug. Tot bij zijn eigen keeper, Jellet en Rauwelaar. Die lijkt te wachten totdat Brahma fluit voor de pauze. Hij heeft het fluitje nu in de mond. En daar is het fluitsignaal. AZ bij rust. Achter tegen NAC dat het wel in Breda nog met 2-1 bom. En AZ zal iets moeten bedenken. Want op deze manier komt er een nieuwe nederlaag aan. Het is niet overtuigend, het is niet goed, het is niet gevaarlijk. Het is eigenlijk, mag je dat zeggen, Twan, niks. I'm going back to a time when we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 En de Sovereign Light Café. In uh, Engeland wordt de finale gespeeld van de League Cup tussen Bradford City en Swansea City. De wedstrijd is een uh, ruim kwartier bezig daar in Londen op Wembley. En Swansea City staat met meteen al voor door een goal van Dyer gemaakt na een kwartier spelen. Bij Swansea trouwens maar één Nederlander in de basis. Alleen Jonathan de Guzman, Tindali, Augustine... en ook doelman Vorm zijn reserve. Utrecht tegen Roda. Utrecht had twee wedstrijden verloren. Roda had nog niet verloren dit jaar. En toch is Utrecht beter dan Roda gezien de stand... maar ook gezien het verloop van vanmiddag 1-0 Mulenga uit een strafschop. 2-0 Wuitens, 3-0 Tommyor en 4-0 Mulenga Keurig verdeeld over beide helften. utrecht roda wedstrijd die eigenlijk al gespeeld was... na de rode kaart van Abel Tamata van Roda... en de strafschop die daarna werd benut door Jacob Mulenga. Dat was de 1-0 en 11 tegen 10. Beslissing overigens, die rode kaart ook van scheidsrecht dat Reinold die Roda-trainer Ruud Brood, niet helemaal begreep. Ik vond dat Wiedemeyer ver van de situatie stond. En ik let op de grensrechter en die reageerde totaal niet. En hij kon, denk ik, het beste zien. En ja, later ga je dan terugkijken en dan, dan wordt helaas jouw vermoeden... wordt bevestigd dat het uh, ja, zwaar overdreven was... en eigenlijk dat hij niet echt wordt geraakt. En ja, dat is doodzonde voor die wedstrijd. Je hebt een aantal keren de beelden gezien. Duplan zei zojuist, ik ben wel geraakt. Ja, nou ja, als je de belden ziet, weet je genoeg. Ik zou nu weten door wie. Hij gaat drie meter verder liggen. Ik heb het beeld al zes keer gezien, ook van de zijkant uit. Misschien heeft hij zichzelf uh, aangetikt, maar je ziet heel duidelijk dat hij niet door Abel wordt geraakt. En dat was de enige die in de buurt was. Hoe reageerde Wiedermeyer, de scheidsrechter? Nou, wel volwassen in de rust. Van, uh, hij vond dat uh, Abel en hem onderuit haalde. Uh, ik vond van niet... Want dat hoor ik ook om me heen. Maar oké, okay, dat doe je als trainercoach, wordt gekleurd. En na afloop zie je de rest en dan is hij gaan twijfelen. Het wordt maar niet rustig tussen trainers en uh, scheidsrechters. Nee, terwijl ik altijd wel uh, erg goed op sta, heb ik begrepen in Zeist. Hè. Ik kom aardig over, ik ben rustig en ik kan relativeren daarin. En, maar ik sta inderdaad wel met aardig wat uh, woede in mijn lijf wederom. Want ja, dit gaat nergens over. Dit is de derde keer uh, dat Roda uh, zoiets overkomt ons. En... Twee keer is die zaak geseponeerd En als je nu weer kijkt, het gaat nergens over eigenlijk. En dan moet je rustig blijven, dan moet je weer een overleg. Maar je zeggen, nou, misschien is het wel een zware strafschop. Nou, het was helemaal niets. En dan denk je, ja, het vervelende van dat hele verhaal is... dat dan een scheidsrechter, of een official of een grensrechter, om maar zo te zeggen... dan krijg je het uh, wegschuifsysteem. Ik heb het niet gezien, of hij heeft het niet gezien. Het ligt nooit aan hunzelf. En... Dat is denk ik wat trainercoaches, dat inconsequent om het maar zo te zeggen, wel eens boos maakt. Maar goed, ja, ik kan ook boos zijn op mezelf omdat we verloren hebben. Scheidsrechters maken fouten, maar ja. spelers van Rode JC ja. en jij ongetwijfeld ja, als trainer absoluut. maakt ook een fout. Daarom, daarom ben ik ook zo vaak aan het relativeren. Dat ik zeg van oké, okay, wat ging de fout? Uh, Rode JC zal denk ik meer een over mijn lijk mentaliteit moeten gaan tonen. Omdat ja. je toch degradatievoetbal uh, moet gaan spelen. Nou dat hebben we de laatste weken. We waren een hele goede reeks bezig. Dat hebben we de laatste weken ook getoond. Dat uh, komt vandaag niet? nee. Dat, ben, dat wil ik net aangeven. Je zag vandaag dat we... zeker uh, na rust gelijk al die goal tegen... dat, dat uh, Utrecht dat heel makkelijk kon uitspelen. Dat we te weinig dat in ons uh, hadden. Ja, met een man minder uh, hebben we wel eens, zijn we wel eens teruggekomen. Nu... Uh, hebben we het alleen van, van vrije trap en corners moeten hebben. Dus dat is veel te weinig. Maar we beseffen wel, en dat beseften we eigenlijk de laatste weken al... dat je met een bepaalde instelling uh, die wedstrijd in moet gaan. Ruud Brood naar de 4-0-nederlaag van Zaroda bij FC Utrecht. In Nierenveen wordt vandaag geturnd het Siedijk-toernooi... wat ook het eerste kwalificatiemoment is voor het EK... dat in april wordt gehouden in Moskou. Olympisch kampioen Epke Zonderland zal het EK aan zich voorbij laten gaan... en dat maakt Juri van Gelder meteen tot de voornaamste medaillekandidaat... zometeen in Rusland. Toch was de wedstrijd van vandaag meer dan een formaliteit... voor de ringenspecialist. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Er is de turntop van Nederland aanwezig voor wat je de aftrap zou kunnen noemen van het nieuwe turnseizoen in Hereveen. Dus ook Jury van Gelder. Die zit hier op een bankje een aantal uren voordat hij zijn kunnen gaat laten zien op de ringen. In niet zomaar een oefening, want Jury, een hele nieuwe oefening hè? Nou kijk, ik heb vooral uh, eigenlijk de afgelopen uh, nou, twee jaar heb ik echt een wel een beetje moeten zoeken. En uh, goed mogen de kost gegeven en wat de andere turners internationaal. Uh, uh, deden en hoe de juryleden uh, jureerden, uh, keken. En ja, laat zeggen, daar heb ik uh, een, een goede, leuke analyse uh, van gemaakt. En ja, ik heb nu, ja, laat zeggen, uh, elementen, bijna ieder element uit de zwaarste categorie uh, hebben kunnen pakken. En daar heb ik gewoon een hele mooie oefening van samen kunnen stellen. En een oefening die mij persoonlijk gewoon heel erg goed ligt. Uh, de dus zware onderdelen met voor mijn doen. Hopelijk dan, hè, dat proberen we uh, ja, zo min mogelijk kans op aftrek. Ja. En dus dit is zeker ook wel weer een, een, een wauw moment in. En voor mezelf is dat ook uh, ja, eigenlijk heel erg machtig om te voelen. Dus Ik heb ook één element erin zitten. Ja, terwijl ik het uitvoer, heb ik zoiets van, ja, echt gewoon, ja, hier ben ik, zeg maar. Ja, ja. Ja, dus dat is wel leuk. Wat is dat nou eigenlijk voor een oefening, die nieuwe oefening van de Jury? Bram van over zijn trainer. Er uh, is een uh, oefening aangepast op de nieuwe code. We hebben weer een aantal nieuwe eisen waaraan we moeten, moeten voldoen. Je mag nog maar drie krachtelementen of zwaaikrachtelementen naar elkaar doen. En uh, daarna moet je weer een zwaaielement. Dus dat betekent dat de opbouw van de oefening uh, wat anders is. En daarom hebben we ook gekozen om uh, een uh, andere type elementen te pakken. Minder combinaties van kracht en meer hoogwaardige, zelfstandige krachtelementen. En uh, ja, we hopen daarmee hoger uit te komen. Is die nieuwe code, de nieuwe jury eisen, zijn die nou gunstig of minder gunstig voor Jury? Voor nou, aanvankelijk dachten we minder gunstig, dat het uh, moeilijk zou zijn. Uh, en het is ook moeilijk hoor, want het is een hartstikke zware oefening. Uh, maar je ziet wel dat we toch in uitgangswaarde uh, 2-10 omhoog zijn gegaan. Dus uh, het ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Ja, nou ja, goed, kijk, ik denk, uh, de oefening die ik nu dus heb gekozen, ligt me gewoon heel goed. Ik heb gewoon weer, laten we zeggen, de... de, de... De kwaliteiten heb ik sterker gemaakt, zeg maar. Ik heb meer gefocust op de dingen waar ik goed in ben. En ja, tot nu toe lukt dat aardig. Ik moet het alleen nog even uitvoeren. En ja, dat is mooi in turn natuurlijk. Uh, kijk, het moet altijd wel op dat moment moet het lukken. Uh, maar ik heb, ik heb echt, uh, ik heb er heel goed vertrouwen. Het applaus vanaf de tribunes gericht op de man die nu in actie gaat komen op de ringen. Hij puft er wat bij en het lijkt allemaal niet heel makkelijk te gaan. Maar hij hangt er en hij doet zijn nieuwe oefening. Wel wat slordigheidsfoutjes, de afsprong. En dan is hij informeren bij de jury. Ik uh, was onder de indruk van zijn nieuwe oefening. Uh, wat viel op? Uh, ja, Twee F's erin, uh, naar na de breedhang. hang. Uh, op de F's, op de af... hele moeilijke elementen hele moeilijke dus. moeilijke elementen, de, de moeilijkste op ringen. Uh, nou, eentje is toch wel voor verbetering uh, vatbaar, maar... Uh... Als hij zo doorgaat, dan uh, ziet het er goed uit hoor, voor hem. Ja, is het een versterking als je die oefening ziet? Ja, ja maar nu heeft hij 6-6 geturnd. Hij kan nog een afsprong D maken. Dan gaat hij nog 3 tienden omhoog. Dus dan komt hij op 6-9. Ja, dan doet hij gewoon in de wereldtop uh, hard mee. Hoor. Ja. Hij ziet er heel sterk uit. Goed afgetraind. Dus, uh... De jury onder de indruk? Ja, ik ben onder de indruk. Ik had hem nog niet zo sterk gezien dit jaar. Dus, uh... is dat ja, ja, heel en Jury zelf, die uh, staat er blij bij na afloop. Nou, uh, ik moet zeggen... voor de eerste keer voor in een wedstrijd... Is het is op zich al oké. Okay? Nee, ik ben tevreden, want het is toch uh, laat zeggen, het eerste momentje van het seizoen. Dus op zich ben ik blij dat ik hem uh, ja, redelijk heb uit kunnen turnen. Of eigenlijk wel goed heb uit, uit kunnen turnen. Voor kwalificatie is het, uh, ja, is het zeker goed. Kijk, uh, het is, deze elementen die zijn zo moeilijk en de timing moet steeds goed zijn. Kijk, en uh, het is zo zwaar. Terwijl we daar de score zien voor 15-8. Ja, nee, dus uh, dat is goed. Ik bedoel, 15-8 is uh, ja, dat is uh, goed voor mezelf trouwens. Ik heb uh, laten we zeggen goed, uh, goed getraind. En... Ja, het is nu een kwestie van feintje En uh, daar hebben we nog uh, een aantal weken voor. Richting dus Moskou, het EK. Dit was het eerste kwalificatiemoment tijdens het SIDEC-toernooi in Heerenveen. U hoorde Joeri van Gelder in gesprek met Edwin Cornelissen. Aan het even hebben over Utrecht Roda. U hoorde het net al Beslissend moment was eigenlijk de strafschop die Moulenga benutte. En Tamata kreeg daarbij een rode kaart. Want hij zou de Franse Utrechter Edouard Duplan onderuit gehaald hebben. Richard van der Waarde in gesprek met de Franse speler... Van FC Utrecht, Eduard Duplan. Eerst maar eens naar het moment, na een minuut of twintig... de strafschop die Wiedemeijer geeft aan, uh, aan jullie. Jij was daarbij betrokken. Werd je geraakt door Tamata? Sowieso, sowieso. Ik vind niet uh, van niks, dat is duidelijk. Ik heb de beelden nog niet uh, gezien. En het maakt me helemaal niet uit wat ik op de beelden zie... omdat ik weet precies wat gebeurde... En uh, ik heb geen reden om, de, om te vallen, omdat ik zal scoren. Als, als ik niet wordt geraakt of geduurd, weet niet wat gebeurt. En ik word uh, ja, ten uh, gronde gebracht. En dat uh, is het enige dat telt. Wat mensen daarvan vinden, dat ja, uh, interesse me helemaal niks. Uh, het was geen zwalbe. Het is niet zo dat, uh, zoals ik veel mensen ook hoor zeggen, dat jij in de loop uitgleed. Sowieso niet. Ik heb de bal nooit gezien, maar sowieso niet. Ik neem de bal aan en uh, ja, ik kan gewoon scoren. Waarom zou ik dan vallen? Ja. Terecht strafschop, ook terecht een rode kaart? Hij is de laatste man. Dat uh, is, uh, is uh, zwaar voor hen. Het uh, is jammer voor hen, maar het is gewoon zo. Ja, het was heerlijk voetballen voor jullie. Je kreeg uh, ook veel ruimte op het veld van Rode JC. Combinaties bij vlagen uh, oogstrelend, veel beweging. Dit is het Utrecht zoals dat moet voor eigen publiek? Ja, eigenlijk wel. En daar uh, streven we, we naartoe. En, uh, het is niet uh, altijd even makkelijk... Maar ja, we draaien goed. We hebben een, een goede voet met elkaar. We zijn aan elkaar gewend en we hebben heel veel kwaliteit. Nu hebben we weer een paar geschost jongens, een paar geblesseerde jongens. En toch is dat we gewoon het verschil ja, weten te maken. En ik vind het, ja, het geeft hoop voor de, voor de, voor de, voor de volgende wedstrijd. Denken jullie binnen FC Utrecht de spelersgroep dat een plek bij de eerste vijf rechtstreeks Europees voetbal dat dat nog haalbaar is? Ik weet alleen dat de spelers van onze groep heel gretig zijn. Ze uh, zijn niet snel tevreden. En zeker niet met, met de, de, de plaats waar we nu staan. Dus uh, we willen gewoon pakken ja, eigenlijk alles wat we kunnen. En, uh, en dat is de, de mentaliteit van iedereen in de, binnen de ploeg. Dat is mooi. En uh, we gaan kijken waar we kunnen eindigen. Maar uh, we, zijn, we zijn lang niet tevreden waar we, ja, met waar we nu uh, staan. Eduard Duplan van FC Utrecht brengt de tijd op half zes precies. Radio 1 Het NOS-journaal. En dit is zometeen de uitgebreide weer. En hier de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. De Maréchaussee heeft vorig jaar honderden illegale mensensmokkelaars en mensenhandelaren op meer opgepakt dan een jaar eerder. Dat komt door betere mobiele controles aan de Nederlandse grens, zegt de Maréchaussee. De regeringspartijen PvdA en VVD willen ruimere regels voor grenscontroles. Maar de Europese Commissie is daar vanwege het Schengen-verdrag tegen. De Franse fotojournalist Olivier Voisin, die gewond raakte tijdens zijn werk in Syrië, is overleden. Voisin, 38, raakte dinsdag zwaar gewond in de buurt van de stad Idlib... waar hij een aanval van een gewapende oppositiegroep versloeg. Voisin is de vierde Franse journalist die is omgekomen in Syrië. En op het internet is een videoboodschap verschenen van een Oostenrijkse man... die eind vorig jaar werd gegijzeld in Jemen. Hij zegt dat zijn ontvoerders hem zullen doden als er niet binnen zeven dagen losgeld wordt betaald... De Oostenrijker werd samen met twee Finnen ontvoerd... in de jemenitische hoofdstad Sanaa. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Op sommige plaatsen valt nog wat lichte sneeuw, in het westen van het land ook wat regen. Dat bij temperaturen die maar net iets boven het vriespunt liggen en vanavond en vannacht rond nul blijven schommelen. Betekent dat het ook hier en daar glad kan worden, er kan ook nog wel wat lichte sneeuw vallen op sommige plaatsen. Morgen nog steeds af en toe wat neerslag, steeds vaker wordt dat motregen bij temperaturen die uiteindelijk uitkomen tussen de plus 2 in Limburg en plus 4 in het westen van het land. Maar het voelt veel kouder aan, want er staat nog altijd een stevige noordoostenwind. Kracht 3 tot 4 in het binnenland en 5 tot 6 in het in de kustgebieden. Dinsdag is het dan meest droog en ook de dagen daarna is van neerslag niet veel te verwachten, maar vooralsnog van de zon ook niet. Pas woensdag komt hij heel voorzichtig wat tevoorschijn, de dagen daarna wat vaker en dat dan bij temperaturen overdag van plus 6 en in de nacht nog altijd rond het vriespunt. ABB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breuklenk en Op het Oude Rijn staat 6 kilometer file. Behoorlijk wat vertraging, want er is ook wat olie op de weg terechtgekomen. Dus er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Venub 2 kilometer. Daar ligt ook wat op de weg. Sportradio NOS, op 1. Bijna drie minuten over half zes. Laatste half uurtje langs de lijn op deze zondag. Natuurlijk de tweede helft AZ en AC. Eh, AZ zal wel gretig uit de kleedkamer komen, Rachna. Dat denk ik ook wel. Ze draaien een plaatje hier in de rust. AZ staat overigens 1-0 achter na vroege goal van Emanya voor ...als ze dat gemist had met de tekst in die plaat. Don't stop believing. Dat moet er maar gelden voor AZ. Blijven geloven in een goede afloop vandaag. Gorter levert maar weer eens in. Het is hemeltergend. Zoals de linksback van AZ speelt. Irriterend. Het is vervelend. Het is uitermate slecht. En waarom Gorter in hemelsnaam in de tweede helft is gestart. Je zet er een vraagteken bij... Er is blijkbaar niks beters voorhanden in Alkmaar. Maar wat speelt ah, het, hij ongelooflijk slecht? Die leeg. denkt misschien nog dat hij bij die gele speelt, Ragnar. Eh, ja, zijn oude club. Hè. Ik denk ja. dat, hij denkt dat, uh, dat hij er niet zoveel zin in heeft vandaag. Ik weet het niet. Of dat het koud is of zo. Maar het, het is denk ik al de vijfde keer dat hij de bal over een paar meter afstand zo inlevert bij een tegenstander. Daar wil je eigenlijk niet uh, naar kijken. Je wilt toch iets leuks uh, zien. De vrije trap van Buis dan maar. Nak met de bal achter het strafsomgebied is de doelpunt. Te maken goedelje het schot dan van 16 meter als de bal terugket van Lulling op de vuisten van Esteban. Die handelend moet optreden. De 2-0 was in de buurt zoals dat ook gold in de slotseconde overigens van de eerste helft. Ik twijfel even of ik dat verteld heb. Nog een verdwaald schot van Buis. Die de bal helemaal niet geweldig raakte. Maar Esteban moest zich strekken. Nu kreeg hij de bal van Lulling recht op zich af. En was het toch bijna 2-0 voor Nakbreda. Het blijft bij 1-0 voor de bezoekers. En een vrije trap ook. Die gaat deze bal nemen. Ik denk Bottingin zo te zien. Uh, daar is Elte door. Het wordt een ingooi. Geeft hem aan Kenny van der weg. Staat 5 meter voor de middenlijn. De linksback van uh, Nakbreda naar voren toe richting Leurling. Wil verlengen naar Hooi. Daar zit Lam ertussen. En dan gaat de bal naar Esteban. Die zijn ploeg dus op een aantal belangrijke momenten in de wedstrijd heeft gehouden. Want als dit 0-2 wordt, dan zie ik het niet meer goed komen voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Dus het luikste hier levert. Eltie door. Krijgt de bal terug van Ellen, Althans, dat is de bedoeling. Links op het veld rond de middenlijn. Goedelje toch voor Nak Breda. Dan de bal diep gespeeld door Buis. En Goedelje gaat er achteraan. Lam loopt het gaatje dicht. En zouden we eigenlijk heel eenvoudig kunnen terugspelen richting Esteban. Dat heeft hij nu ook in de gaten. Maar dan durft hij het niet meer aan verdedigt die uit door het midden, pakt Gillissen op. Nou, kortom, het is nog steeds niet goed bij AZ. Na 47,5 minuut 1-0 voor NAC is het. Tracks of my tears, Smokey Robinson. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Een het in Engeland vanmiddag. De nummer 2 Manchester City tegen de nummer 3 Chelsea. En het werd 2-0 voor City door doelpunten van Yaya Touré en Carlos Tevez. De slumiel van de wedstrijd was Chelsea-speler Frank Lampard. Hij had de score kunnen openen, maar wist niet een penalty te benutten... en het had zijn 200 doelpunt voor Chelsea kunnen zijn. achterstand van Manchester City op stadgenoot United blijft 12 punten... want de koploper was met 2-0 te sterk voor hekkenslauter Queens Park Rangers. Robben van Persie raakte na 40 minuten geblesseerd. Hij viel buiten het veld in een kaal en botste tegen een televisiecamera aan... die daarin stond. Coach Alex Ferguson zag het gebeuren. Ik kwijde in de camera en het was een soort van een dugout, piece of ground and is quite into the base of that, which is myself a sore hip. Hopefully, voor hey, de Real Madrid game. Ja, ik zal het even vertellen. Als he? ja, ja, ja, het nou nou goed ja, is. Ja. Het gebroken schots. Uh, van Persie hield er dus een pijnlijke heup aan over. Ferguson hoopt dat ze een sterkspeler erbij kan zijn als ze uh, in de Champions League tegen ja. Real Madrid spelen. Helemaal goed. Ja. Uh, en vanavond speelt trouwens de nummer 4 Tottenham Hotspur tegen West Ham United. En bij winst neemt Tottenham de derde plaats over, van Chelsea. Arsenal staat nu vijfde. De ploeg van Arseng Wenger herstelde zich... met een 2-1 overwinning op Aston Villa... van de pijnlijke thuisnederlaag in de Champions League tegen Bayern München. Bij Aston Villa ontbrak trouwens Ron Vlaar. Op dit moment wordt de finale van de League Cup gespeeld op Wembley. Swansea City neemt het dan op eh, tegen de grote verrassing van het bekertoernooi Bradford City. Die ploeg komt uit de vierde divisie... en knokte zich naar de finale door overwinning op Wigan Athletic... Arsenal en Aston Villa. En na een ruim half uur spelen staat het 0-1 voor Swansea... door een doelpunt van Dyer. Gaan we naar Italië, waar Juve voor de koppositie versterkt. Door met 3-0 te winnen van Siena in Turijn werd het 3-0 dus uiteindelijk voor de koploper. En de nummer 2 Napoli komt morgen pas in actie. En Inter en AC Milaan spelen vanavond de derby tegen elkaar. Maarten Stekelenburg gaat het weer goed mee. Het doel bij AS Roma. Ze wonnen voor de tweede keer op rij bij Atalanta. 3-2. En de Griek, dat mag u niet on mogen wij u niet onthouden natuurlijk. Vasilis Torosidis, die maakte na hervatting de beslissende 3-2. Yes. In Duitsland heeft Bayern München feest gemaakt... van het jubileum van trainer Joep Heinkes. De koploper won thuis met 6-1 van Werder Bremen. Anje Robben vierde zijn terugkeer in de basis met de openingstreffer. Voor Heinkes was het namelijk zijn duizendste wedstrijd... in de Bundesliga als trainer en speler. Heinkes bleef nuchter na deze mijlpaal... en wil ook nog niet te veel aan de landstitel denken. We willen de ritmos bijbehouden. Dat is hoe heißt, we voetbal spelen, hoe we wir homogeen werken... Het is egal wer van de aanvang aan speelt, En dat heeft men nog heute weer gezien. Dat de spelers die in de laatste weken niet zo veel praxis gehad hebben... dat die mijn vertrouwen rechtfertig hebben. Dat ze in goede verfassung zijn. Waar we ook heel goed traineren op een ganz hoog niveau. Ja. Je hebt veel talen moet... in je pakket. Ja, ja, ja. ja, ja. ja helpt ook. We moeten gewoon goed blijven spelen zoals vandaag. Waarbij de reservespelers mijn vertrouwen volledig gerechtvaardigd hebben. Doelt hij waarschijnlijk toch ook een beetje op Robben. Al is Joep Heikers. Bayern München loopt trouwens uit op de achtervolger Borussia Dortmund. Want tegen München Gladbach kwam Dortmund niet verder dan 1-1. Vanavond gaat de nummer 3 Bayern Leverkusen nog op bezoek bij Greuther 4. Gaan we naar Spanje. Barcelona pijnlijk in de Champions League dus van de week. 2-0 nederlaag. Maar gisteren wonnen ze voor eigen publiek van Sevilla. Kwamen wel 1-0 achter, maar het werd uiteindelijk 2-1. Lionel Messi scoorde weer op het juiste moment. Want zijn doelpunt bracht ook de eindstand op het bord. Het was zijn 38e treffer in deze competitie. 68 punten heeft Barcelona, 15 meer dan Atlético de Madrid de nummer 2 neemt het vanavond op tegen de andere club uit Barcelona, Espanol. En dan hebben we nog Real Madrid natuurlijk. Die staat nu nog op een punt van stadgenoot Atletico. Ontsnapte gisteren aan een blamage bij Deportivo La Coruña. In de slotfase wist de ploeg van José Mourinho de 1-0 achterstand nog om te buigen in een nipte 2-1 zeker En in België wist koploper Anderlecht nog één punt over te houden aan de topper tegen club Brugge. Een kwartier voortijd stond Brugge nog met 2-0 voor. Maar daarna ging het mis en uiteindelijk zorgde invallig Samuel Armenteros voor de 2-2. In die hectische slotfase moest de Nederlandse verdediger Bram Nuitink nog met rood naar de kant, wegens het neerhalen van de tegenstander. En Club Brugge schiet met het punt maar weinig op... want Anderlicht blijft daar riant aan de leiding. Van buitenlandse voetbal weer terug naar onze vaderlandse competitie. Geen onderbrekingen. Ragnar Niemeijer, AZ, nog altijd op achterstand thuis tegen NAC. Zo is dat. Het zou nog wel eens kunnen duren, lang kunnen duren... voor de onderbrekingen komen. Tien minuten gespeeld in de tweede helft. Eén schotje gezien van Berends namens AZ vanaf de rechterkant. Maar uiteindelijk hobbelt die bal wel een meter of 15 langs het doel. Van keeper Jelle ten Rauwelaar van Nakka zet weer in de aanval. Berends aan de rechterkant. Berends wilde langs, komt er ook langs voorzet. En daar is ten Rauwelaar op de rand van zijn 5 meter gebied. Om de bal heel eenvoudig uit de lucht te pakken. Van de weg, even gepasseerd zojuist door Berends. Is nu op avontuur richting de middenlijn. Gaat aan de wandel, gaat Overtoom voorbij. Overtoom laat zich de kaas van het brood eten. Dan is daar Lurling fel op de huid gezeten door Rijne. Dat lijkt me toch een overtraining. Lurling nog altijd aan de bal, nog altijd geattackeerd door Rijnen. Dan is uh, Gillissen daarom... Uh... Ja, Lulling eigenlijk uit de problemen te helpen. Want Braamhaar wil niet fluiten voor een overtreding van Rijnen. En dan de rover voor Nak aan de rechterkant. Nak staat heel goed. heeft het prima in de gaten hoe AZ voetbalt zich goed voorbereid. Het helft staat eigenlijk heel logisch. Met een aanvallende middenvelder in de persoon van Maher bij AZ. Een controleur gillen ze zijn bewaker. nou ja, dat werpt dan voorlopig zijn vruchten af met een 1-0 tussenstand. Daar is de rover aan de rechterkant. punt van het strafschopgebied. AZ pakt over via Elm. Overtoom Elm, nog altijd in de buurt van zijn eigen strafschopgebied Gorten, nou dan zou ik maar uitkijken. Want hij gaat vrolijk door met het geven van slechte ballen. Dit is inleveren geblazen bij Bottegien. Zo rond de middencirkel op de helft van Nak. Overname Marcellus wel. Als naar voren wordt gespeeld door Bottegien. En dan is er ruimte bij Overtoom. En dan zouden gelijk maken, misschien een keer kunnen komen. Maar nee, daar is de Rauwelaar. Vroeg zijn doel uit. En pakt de bal van de voet af van Overtoom. Eindelijk is dreiging. Een bal die achter de defensie van de ploeg uit Breda valt. Maar dan is Ten Rauwelaar op zijn post. En blijft het na 57 minuten voetballen in Alkmaar. 1-0 voor NAC Breda.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 Een wonderful world. Het is inmiddels rust bij de League Cup final tussen Bradford City en Swansea City. Op Wembley staat er inmiddels 2-0 voor Swansea. De eerste werd gemaakt door Dyer, de tweede goal voor Swansea door Michou. Wat een goal! De ja. Alle wedstrijden van dit weekend. Feyenoord, ja, PSV, 2-1, rust, 0-1, Lens, 1-1, Schaken, 2-1, Pelle.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 Wederom eiste Graziano Pelle een hoofdrol voor zich op en maakte zijn 18e doelpunt van het seizoen en dat was vandaag andermaal de winnende. Pelle benadrukt in afloop nog meer maar weer eens hoe blij hij is om Feyenoord te zijn. If you see this kind of match for every player I think is amazing to play with this atmosphere. We have I think one of the best supporters in all the world And, we have to be really proud te Het It's a really big club. You really feel that. Some problems before. Now they are getting better. But you really feel the history of this club. Ja, je voelt de historie. Een van de beste supporterscharen van de wereld. Het is prachtig. Wat een mooie woorden om voor deze club te spelen. Voor PSV-trainer Dick Advocaat was het een ongelukkige middag bij de 1-0 voorsprong. Wisselde hij in de rust Engelaar bracht hij in voor Matafs en daarmee werd het spel van PSV niet beter. Toch zoekt Advocaat de schuld niet bij zichzelf. Die koos die we weggeven, sorry, op dit niveau kan niet. Dan kun je wel een heel verhaal uh, af gaan steken. Maar dit mag gewoon niet gebeuren, deze goals, op dit niveau. Dus dan is het heel simpel. Dan kun je over tactiek praten, over alles praten, over wissels praten. Nee, echt niet. Duidelijk, meneer advocaat. Na afloop was er overigens ook nog een opstootje in de kattecombe... dat ontstond toen Jermaine Lens de Feyenoorder Joris Matthijsen... opwachtte om verhaal te halen over iets wat in het veld gebeurd was. Er volgden wat onverkwikkelijkheden, zoals wij zouden kunnen zeggen. PSV-aanvoerder Kevin Strootman over het incident...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 Ja, wat daar precies is gebeurd, dat weet ik niet. PSV verliest. En iedereen dacht aan het einde van het weekend hebben we twee koplopers. Want Ajax kon drie punten inlopen, maar deed het niet. Ajax tegen Adel-Dana in 1-1 bij de rust tot het 0-1 door een goal van Sherry. En na de rust 1-1 door Scheunen. En net als twee weken geleden tegen Roda JC laat Ajax dus kostbare punten liggen in een thuiswedstrijd. Amsterdammers waren veel sterker, maar konden het krachtsverschil niet omzetten in doelpunten. Daarover trainer Frank de Boer. Je moet in de arena, dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen. En uh, dat hebben we verzuimd. Van uh, doelpunt tegen is uh, heel duur, dan moet je er twee maken. Nou, we waren er wel steeds heel dichtbij. Alleen, uh, het mocht niet baten vandaag. Ook uh, een discutabele buitenspelbal of een doelpunt over de lijn. En dan zit het net niet mee. En uh, uiteindelijk gaat het om doelpunt te scoren. En uh, ja, dat zullen we moeten verbeteren. En ook ADO-trainer Maui Stijn moest toegeven dat hij niet had gerekend op een punt in de arena. Absoluut bonuspunt en uh, ben, ik, ben ik super blij. En is het, ja, is, uh, de, de, hoe gek het ook klinkt, er is teleurstelling in de kleedkamer omdat hij vijf minuten voor tijd valt. Maar uh, je moet wel reëel naar deze wedstrijd blijven kijken. En dan heb je natuurlijk uh, bijzonder veel geluk gehad dat, uh, dat Ajax maar één doelpunt heeft gemaakt. En aan dat ene doelpunt van Ajax ging wel een foutje vooraf van de uitblinkende doelman Gino Cortinho. Hij tikte een voorzet van de Amsterdamers nogal nonchalant over de achterlijn. Ik was echt uh, in de veronderstelling dat die bal gewoon al achter was. Ja, gewoon stom. Als ik hem gewoon in het zijnet laat vallen, dan uh, is het duidelijker. Maar het van gaat voor corner. En uh, ja, vervolgens uh, wordt, uh, ja, wordt daaruit niet direct uit de corner, maar wel uh, de tweede kans daarna gescoord. Ja. Wel zuur. Utrecht, Roda JC 4-0. 1-0 Moelenga uit de strasschop, 2-0 Wuitens. Toen was het rust, 3-0 Tommy oor. 4-0 de tweede van Moelenga. Makkelijke overwinning voor Utrecht tegen Roda... dat juist bezig was aan zo'n goede fase na de winterstop. Utrecht werd wel geholpen, Vroeger rode kaart voor Tamata... en daaruit de volgende strasschop scoorde Moulenga de 1-0... en de 11 tegen 10 werd tot 4-0 uitgebouwd. Roda-trainer Ruud Brood kon zich na afloop overigens erg opwinden over deze kaart. Hij vindt, er is weer iemand, dat zijn ploeg de laatste tijd nogal wordt benadeeld. Ja, vorige keer uh, met zo'n situatie uh, bij Ado. Met Malki, Rood en uh, Geseponeerd. Dan probeer je dat allemaal nog goed te relativeren. En uh, probeer je uh, goed over te komen als, als trainercoach met respect. Maar ja, ja, nu, nu vond ik weer iets uh, vrij gemakkelijk gegeven. Strafschop en een rode kaart. En dat is denk ik de derde keer voor ons. Ja, woede dus bij Roda over de rode kaart. Maar het slachtoffer die werd neergehaald, Eduard Duplan. Het slachtoffer dus bij een Utrechtse zijde... is er volledig van overtuigd dat het een overtreding was. Ik heb geen reden om te vallen, omdat ik zal scoren. Als, als ik niet wordt geraakt of geduurd, ik weet niet wat gebeurt. Alleen wordt het ja, ten, ten, ten gronde gebracht. En dat uh, is het enige dat telt. Wat mensen daarvan vinden, dat ja, uh, interesseert me helemaal niks. Interesseert me niks. Dan nog om even naar de derde man, de scheidsrechter Wiedermeijer. Hij blijft ook na het zien van de beelden bij zijn beslissing... om een rode kaart te geven. Of hij uh, geraakt wordt, is lastig te zien. Uh, we, we kijken, geloof ik, al tien keer naar eenzelfde uh beeld van alle kanten. Um, feit is wel dat die, als je hem op snelheid ziet, duidelijk uit balans wordt gebracht... waardoor die tekort komt voor de vervolgactie. Dan de vijf wedstrijden van eerder dit weekend. Gisteravond Heerenveen tegen FC Twente. Twee geplaagde coaches tegen elkaar. Het werd 2-1 voor Heerenveen. Twente nog altijd zonder winst in 2013. Heracles tegen Vitesse werd 3-5. Met drie keer Boni en twee keer Van Ginkel voor de ploeg uit Arnhem. FC Groningen tegen Pexwolle 1-0 door een doelpunt van De Leeuw... in de laatste seconde van de wedstrijd. VVV tegen RKC werd ook 1-0 met Seip zijn vijfde van het seizoen. En Willem II tegen NXC afgelopen vrijdag al 2-3. Vergeet de eigen treffer daar nou niet bij te vermelden van Cornelen. We gaan naar de stand. PSV heeft 50 punten. Blijft erop staan, maar blijft dus wel de koploper. Ajax loopt 1 punt in, komt op 48. De winnaar van het weekend heet Feyenoord op 47. Vitesse ook weer winnend gewoon. hoor. staan vierde met 45 punten. En Twente staat al heel lang rond die 44 punten. Bleven ze dit weekend op hangen, staan nog wel vijfde. Onderaan beginnen de problemen bij de nummer 14. RKC Waalwijk heeft 23 punten. Net zoveel als Pek Zwolle als nummer 15, 23. En dan komt dat stippellijntje. de ploegen voor de nacompetitie. Roda JC heeft er 22. VVV hebben er 22. En dan Willem II. De tr trotse mannen uit Tilburg zijn toch de hekkensluiter met 14 uit 24. Donkere wolken boven AZ in Alkmaar. AZ tegen NAK, Ragnar Niemeijer. Nog een kwart wedstrijd voor de ploeg van Gertjan Verbeek. Om die 1-0 achterstand ongedaan te maken. Seuntjes nu erbij voor Verbeek bij NAC. We zagen al eerder nieuwe mensen op de vleugel komen bij AZ. Dat de vrije trap die het mocht nemen inmiddels heeft genomen. Rosheuvel nu aan de rechterkant. Gudmonson aan de linkerkant. Het heeft Lam en Berens hun plekje gekost. Maar weer eens inleveren geblazen bij AZ. En NAC wil dan weg via de rechterkant met de rover. Dan is de bal te hard. Gaat de bal over de zijlijn en mag maar hergooien voor de ploeg uit Alkmaar. bal even bij Gort. Dan naar Maher allemaal aan de linkerkant. Halverwege de AZ-helft. Bal terug naar de middencirkel. Reine breed naar Marcel. Is ook bal aan de harde kant. Marcelum houdt hem ten nauwernood. Maar binnen terug naar Reine Er is heel weinig beweging bij AZ. Het tempo is nog steeds aan de lage kant. En de inspelpaas kan er uiteindelijk wel komen richting Berg. Goedmosson. Die neemt de bal van Gorter aan met de hand. Die bal spat omhoog, springt omhoog. Komt op de arm en dan kan Braamhaar. Toch niet anders dan inderdaad te fluiten, want hij had er wel heel veel voordeel van. Bij het controleren van de bal. Berg Goedmanson. Nou, daar de bal breed gespeeld door Gilles. Een nak aan de linkerkant met Bottekin. Bottekien, 2-3 meter voor de middenlijn. Dan ineens Seuntjes die doorspeelt naar de linkerzijkant waarvan de weg dan moet gaan lopen. Maar de bal is ook hier te hard. Het is geen goede wedstrijd, ook niet meer van Nac Breda. Maar het fijne voor die ploeg is dat het met 1-0 voor staat. En zet dat hij voorlopig uh, niks. Gertjan Verbeker is er eens dus, uh, bij gaan staan. Ziet het met de handen in de zak allemaal uh, voor zich gebeuren. En zoals zich zo langzamerhand ook afvragen hoe uh, ja, dit seizoen gaat aflopen. Want dat het een dramatisch seizoen in de competitie in ieder geval aan het worden is. Dat staat inmiddels wel buiten kijf. Daar is Elthidoor in de as van het veld. Krijgt een zetje in de rug van Botteguin. Dan El -Tidor die heel snel achter die bal aan wil. Maar die heeft niet stilgelegen. Daarom ook het fluitje tot drie keer toe. Volgens mij van scheidsrechter Brahma. Maar Her gaat maar eens achter die bal staan. Dat lijkt me veel verstandiger dan zo'n bal heel snel nemen. El deed dat al eerder een keer met een vrije bal in de eerste helft. Een hoekschop toen, dat leverde helemaal niets op. Nu kan Her aanleggen. Van wel. Nou, het zal een meter of 30 zijn. De vraag is of hij dat de spelmaker van AZ in één keer durft. Nou, durven is het probleem niet. En de kwaliteit van zijn schot is ook. Behoorlijk, want Terrouwela drukt de bal net uit de goal. En zo blijft het 1-0 voor Nak na 70 minuten. Goeie bal van Maher. Zijn eerste vrije trap. Goed. En de afloop van deze wedstrijd krijgt u natuurlijk straks bij de collega's van het NOS-journaal. En daarna nog bij de collega's van de VPRO in Plots. Want wij komen aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Die wel om kwart over twaalf begonnen met de toppen tussen Feyenoord en PSV. Het werd 2-1. En daarna was er ook nog een behoorlijke vechtpartij in de catacombe van De Kuip. Swansea City tegen Bradford City. De afloop ook van die wedstrijd. Daarover wordt uitgebreid gesproken in Langs de Lijn vanavond om tien uur. Swansea dus met Jonathan de Guzman. Met andere Nederlanders op de bank. Gaan zij vanavond... Al richting Europees voetbal. Jeroen Stompers, vanavond om 10 uur voor de presentatie. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 Twijfelt u over uw WOZ-aanslag? Loop dan binnen bij een NVM-makelaar voor een WOZ-check. Hij kan u eventueel ook helpen om bezwaar te maken. Vanavond in de tv-show Armin van Buren. Vijf keer gekozen tot populairste DJ van de wereld. We zochten Armin thuis op in Leiden. Zijn ouders en broer vertellen hoe het ooit allemaal begon. Verder de onbegrijpelijke zelfmoord van een beroemd fotograaf. En we nemen u mee naar een van de mooiste huizen van Ibiza. Welke Nederlandse kan zich dat veroorloven? Een bijzondere tv reis vanavond naar de Reunie Nederland 1.